Zo, zal aan het opnemen. Eh, goedenavond, lieve mensen, goedenavond allemaal. Of goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Mijn naam is Sivonne Hagen naar Ratelband. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en dan zoals alle lezingen tot nu toe, een kleine meditatie zouden we kunnen doen als je dat zou willen. Daartoe kun je je voeten naast elkaar op de grond zetten en eh, je kunt je ogen even dicht doen. En als het moeilijk voor je is, dan eh, kun je je voorstellen dat je eh, een visualisatie op de binnenkant van je ogen doet. Dan zie je dus bijvoorbeeld de zon of een kaars voor je of de lamp die naast je staat of een eentje verderop. En verbind je met dat licht, dat je zelf bent. Voel dat dat licht zit, die liefde die jij bent, eventjes een stukje boven je navel. Adem daar eens rustig in. Ga met je gedachten daar naartoe en adem daarin. En denk nu aan dat licht waar ik het zojuist over had, de zon of die kaars, of die lamp, en die verbind jezelf binnen in jezelf met dat licht dat jij bent. Maak die verbinding diep in jezelf, voel het, voel dat jij zelf die verbinding maakt. Adem rustig in, hou die adem even vast en adem rustig uit. En doe het nog een keer op je eigen tempo, adem rustig in, hou die adem even vast. En adem rustig uit. Ik heb het wel eens eerder gezegd, dit is een, een ademhalingsoefening die je die ook heerlijk laat, laat in slaap laat vallen. kunt het eens een keer kijken of je, dat, of je dat zou kunnen doen. Vertel het maar eens aan mensen die aan slapeloosheid lijden. En adem nog een keer rustig in. Houd die adem even vast en adem dan rustig uit. Voel, voel in jezelf en voel dat je deel uitmaakt van de energie. Dat je een stukje God bent. Dat je verbonden bent met alle mensen van de aarde. En dan wil ik jullie graag mee laten delen in het vervolg van een e-mail, van een e-mail uitwisseling die je hebt kunnen beluisteren in, uh, in, de, in, in mijn vorige lezing, niet mijn vorige lezing, maar de lezing 121 van, oh dan moet ik even kijken hoor, van uh, 12 mei, jongsleden dus. En ik citeer met groot plezier. Dank voor je uitgebreide antwoord. En dan wil ik toch nog eventjes voor de goede orde zeggen, dit is lezing 123, hè. Dan zou je dat, als je dat zou willen, die twee lezingen naar elkaar kunnen beluisteren 121 en 123 van dus deze lezing. En nogmaals, ik citeer met groot plezier, dank voor je uitgebreide antwoord. Je antwoord is intrigerend, diepzinnig, maar is het waar, haast niet empirisch te toetsen. Toch zal ik mijn antwoord wat minder wetenschappelijk proberen te formuleren, formuleren, zodat het wat gemakkelijker is om te denken, te vragen, te brainstormen. Studeren geeft mij veel voldoening. Een vol hoofd of een goed gevulde bol voelt dat ik ook zwaarder word. En ik ga verder met... De briefschrijver. Een boswandeling na de studie. Dit, dit zei hij dus ook, hè? studeren geeft mij veel voldoening. Een boswandeling na de studie is een heel andere ervaring. dan als je even geen nieuwe informatie te verwerken hebt gekregen. Vanwege de verbouwing ben ik dus tijdelijk even gestopt met mijn studie. Zodra mijn studeerkamer klaar is, ga ik weer verder. Maar grappig is wel, de stilte als ik nu in het bos loop, hoor je meer. De geluiden dan van het bos ervaar je het als een complete ecosysteem, haast als een bosbewustzijn, wat een duidelijk doel heeft, overleven ten koste van alles. Ik zat laatst in het bos over stilte te denken en ik vroeg me af, wat als er een boom, wat als er een boom omvalt in het bos waar geen mens getuige van is, maakt hij dan geluid? Stel je voor dat je bent, dan is geen dan is er geen duidelijke richting of doel meer. Ik snap zijn of ben nog niet echt goed. Het lijkt me echter nog minder zin. Het lijkt me echter nog minder zin geven vanwege het feit dat je klaar bent. Ik vraag me overigens wel af of je ooit klaar kunt zijn. Want er valt uiteraard nog een heleboel te ontdekken, te onderzoeken. Wat als je studie van het leven onderzocht hebt. Jij beweert dat alle antwoorden dan beschikbaar zouden zijn. Bestaan deze mensen en zijn het dan geestelijke leiders? Ik zou zo iemand op zijn minst wel eens willen ontmoeten om wat vragen te stellen. Om wat vragen te stellen. Vragen die volgens jou ook in mijzelf opgesloten zitten, maar waar ik op dit moment niet bij kan. Het geeft overigens wel zin... In je bestaan om te geloven in een god, ziel, reïncarnatie of iets van deze strekking. Je kunt denk ik niet voorstellen dat het na dit leven gewoon gedaan is. Dat het als een kaars uitdooft. Ik heb wel eens gelezen dat je het bewustzijn kunt vergelijken met gravitatie, valversnelling dus. Dus een steen die je op één meter hoogte houdt, heeft een potentie om naar beneden te vallen als je deze loslaat. Je ziet het niet, het is, echt, het is er echt wel. Net als je bewustzijn niet kunt aanwijzen in een plek in de hersenen. Zodra je nu de steen loslaat, verandert deze procent, potentie met de tijd. Hoe dichter bij de aarde, hoe minder veel potentiële energie deze, deze heeft. Overigens wordt deze energie omgezet in snelheid, de kinetische energie. Maar zodra de steen de grond raakt, is zowel de potentiële als de kinetische energie nul. Er is geen potentie meer, de gravitatie of het bewustzijn kan dan, als je het op deze manier bekijkt, dus verdwijnen. Ik begin nu inmiddels de propositie nu te begrijpen. Nu is nu. Maar over tien jaar is het ook nu, net zoals het tien jaar terug ook nu is. Deze verschuivingen in tijd kun je als een soort van smalfilm over elkaar schuiven en in die zin bestaat tijd niet meer. Geef ik nu een goede metafoor over nu en de tijd? Ik heb ooit eens middels een geleide cassettebandje contact met een gids van me gehad. Het bleek, om, het bleek om een druïde te gaan met de naam Viru. bijzondere ervaring. Of dit echt zo is, weet je natuurlijk niet. Zo ben ik ooit eens iemand tegengekomen die via geestverruimende middelen erachter kwam dat hij kampbeul is geweest in een oorlog. Dat lijkt me een minder mooie gedachte. Feit is wel dat het menselijk geheugen uitermate onbetrouwbaar is. Het rekt, manipuleert, bedriegt en vervormt, vervormt zoals het de onbewuste persoonlijkheid het beste uitkomt. Ja, over balans weet ik nu ook, weet ik ook een mooi verhaal. Een vlinder in Australië kan ervoor zorgen dat het hier gaat stormen. Men dacht vroeger: als we maar genoeg parameters in een computermodel stoppen, dan kunnen we het. Het weer voor zeer lange termijn voorspellen. Dat is op zich zo, maar er zijn zoveel verschillende factoren die het weer beïnvloeden, zoals het opendoen van een deur, is windverplaatsing, dat dit ondoenlijk is. Zo is het inderdaad dus dat je je omgeving naar je hand kunt zetten. Even terugkeren in de zin van het leven. Het is me dus duidelijk geworden dat jij pleit voor een reis naar binnen, dan om van allerlei exter allerhande externe bronnen nieuwe informatie op te doen. Ben, dan ben ik benieuwd hoe dat in zijn werk gaat, middels meditaties of levenservaring opdoen, luisteren naar jezelf. Ik volg je lezing met grote interesse. Ik wil deze mail per se vandaag nog versturen, dus bij deze. Goed, ga deze nu echt versturen. Ik wens je nog een fijne zondag. Einde citaat. Nou, dat is een uh, lange mail geweest, en. Uh, uh, dit was dus alleen van de mailstuurder, van, van de van e-mailstuurder. E en uh, terwijl ik het nu nog een keer voorlees, denk ik: uh, oh, dat waren toch wel hele leuke vragen. Ongelooflijk plezierig. En, uh, maar ik had het antwoord al, uh, al aan hem geschreven hoor. Dus, uh, en daar citeer ik dan graag uit. En misschien zal ik daar zo tussendoor nog uh, het een en ander uh, uh, over zeggen. Het zou kunnen. Nou, dan hier mijn antwoord en graag citeer ik dan. Geweldig, je mail. Ha, en daar kan ik wat mee. Maar dat is natuurlijk ook zo, hè? want ik vind het hartstikke leuk om zulke mails, zulke vragen te krijgen. Ook vandaag weer, eh, heb ik wat dat betreft weer een ontzettend leuke dag gehad. Mensen die belden, mensen die mailden. En eh, nou, misschien het, het gemiddelde verhaal dat... Eh, dat kan ik ook wel weer eens voor een volgende lezing uh, gebruiken. Nadat ik toestemming heb gevraagd natuurlijk. Dus uh, ja, met zo'n mail kan ik wel wat. Vind ik echt ontzettend leuk. En ik begin gewoon met de eerste Alinea. Ja, nou, nou kan ik natuurlijk zo'n Alinea wel weer uh, opga, uh, op gaan lezen. Maar um, het lijkt me toch verstandiger om maar gewoon, eh, gewoon te beginnen. Nou, weet je wat ik doe? Ik haal toch eventjes een eh, kopietje. Maak ik even van de van die mail en die leg ik er even bij en dan ga ik hem stuk voor stuk even beantwoorden. Dat lijkt me toch beter. Dus ik stop heel eventjes. Nou, ik heb even in de tussentijd een, een kopietje gemaakt van de van de mail. Um, ja, in de eerste alinea dus. Um, uh, ja, of het waar is, of het een waarheid is, of het waar is. Ja, dat moet, ja dat, dat moet nog voor jou blijken. Het is mijn waarheid. En het is blijkbaar nog niet jouw waarheid. Dat nog heb ik eventjes tussen haakjes gezet... Um, Waarmee niet gezegd is dat mijn waarheid de enige waarheid is, en jouw waarheid ook de enige waarheid. Of dat de een verder is dan de ander. Want de ander kan wel eens een veel kortere evolutie hebben ondergaan en zou daardoor verder kunnen zijn. Dus het woord verder of niet verder, wat veel mensen gebruiken, zou, zou ik toch niet zomaar zeggen. Je zegt het ook niet, maar in zijn algemeenheid wil ik dat toch duidelijk maken. De waarheid verplaatst zich telkens. En alles heeft met bewustzijn te maken. Met hoe je je gebeurtenissen verwerkt, verwerkt hebt, en hoe je ermee omgegaan bent. En of je ze geaccepteerd hebt, en of je ze los hebt kunnen laten. Dan zou je kunnen zeggen, is er een druppeltje van het loslaten van die ervaring gekomen, en dat druppeltje heeft zich gevoegd bij jouw ziel, bij de graalbeker die jij bent. Zo, zo zou je dus kunnen denken... Vult jouw graalbeker zich steeds een stukje meer en meer, totdat hij vol is met de ervaringen van het leven op aarde. Je komt steeds meer in een andere trilling terecht, als je dat ondergaat. En je zou ook kunnen zeggen dat je bewustzijn, je bewuste zijn, je bewustzijn steeds een stukje verder groeit, hoger wordt, mag je ook zeggen. Zo zie je dat iedere keer, als er een druppeltje toegevoegd, toegevoegd wordt, je ervaringen in je leven groter zijn geworden. En je hebt iedere keer een stukje meer begrepen. Dan is de waarheid van gisteren geen waarheid meer van vandaag. Want dan heb je begrepen dat je in de kracht van de verandering gekomen bent. De I Ching, de kracht van de verandering, de verandering die plaatsgemaakt heeft voor de verandering van een moment eerder. Alles is in beweging en alles is in verandering. Dus iedereen, ieder mens heeft altijd gelijk vanuit het bewustzijn van die mens. Vanuit mijn bewustzijn, zeg ik praktisch altijd, als het er soms wel eens op aankomt dat de ander gelijk heeft. Vaak willen mensen hun gelijk bevechten, en nou ja, het is mij allemaal best, voor mij mag dat allemaal, maar ik kan daar niets mee. Mijn antwoorden zijn praktisch altijd gelijk, en ik moet zeggen, de laatste tijd hoef ik dat eigenlijk nog maar weinig te zeggen, He, dus dat iemand gelijk heeft, he, dat, dat je aangevallen wordt, of dat je het eh, absoluut niet met je eens bent. Dan zeg ik praktisch altijd, of eigenlijk altijd, je hebt gelijk. Maar het is inderdaad waar, laatstijd hoef ik dat niet meer zo vaak te zeggen. Een aantal jaren geleden gebeurde dat veel vaker. En dat is dat... Ik altijd zeg of zei dat ik zorgvuldig luisterde of las wat er gezegd werd. En dat ik de tijd nam om hun woorden werkelijk te willen beluisteren. En dat ik, hoezeer ik daar ook naar luister en dat aan alle kanten bekijk, maar dat ik er toch naar na behoorlijk veel nadenken, er dan niets mee kan. Daar eindigt het vaak mee. En mensen waren dan ook tevreden, ze wisten ook wel dat er nog een waarheid was, maar eigenlijk wilden ze graag horen hoe ver ze zelf waren. Deze woorden laten hen ook naar zichzelf kijken en er ligt alle rust in deze woorden, geen agressiviteit, maar kalmte en respect voor de mening voor de woorden van de ander. Ja, en je schrijft, studeren geeft mij veel voldoening. Een volle hoofd of een goed gevulde bol voelt dat ik zwaarder word. Ja, natuurlijk geeft het voldoening. Het is te ondervinden wat studeren werkelijk is. En je daarin storten als het ware. De stof tot je nemen en tot de ontdekking komen dat het zo eenvoudig is om een bepaald iets tot je te nemen. Je, het je eigen te maken. Het gaat dus eigenlijk om de eenvoud van het begrijpen om te studeren. Het begrijpen om te studeren, het begrijpen van, van de stof. En dat kan, het begrijpen hoe je dat moet doen, hoe je moet studeren, dat kan op iedere studie losgelaten worden. Maar nog even over het studeren, laat het duidelijk zijn natuurlijk, hè, dat ik daar niets op tegen heb hoor. Het enige is dat ik je wijs op, andere mogelijkheden. Nou, daar heb ik dus in lezing 121 eh, wat over gezegd. Maar ik weet ook goed dat het voor anderen moeilijk te vatten is om gewoon naar je eigen innerlijk te gaan, hoor. Om daar te vinden wat je ook in boeken kunt vinden. Hoe vreemd deze woorden ook mogen klinken. Ja, en dan schrijf je in het bos, hè. Uh, dat je het heerlijk vindt om in de stilte van het bos te lopen. Ja, het geluid van een, van een vallende boom zal hetzelfde zijn, of jij er nu wel bent of niet. Of jouw aanwezigheid daar is. Maar dan wordt het niet door jou gehoord, terwijl als je daar bent, dan wordt het wel door jou gehoord. Dus je zou ook kunnen zeggen, er is zoveel wat gebeurt, waar je midden in staat, maar wat je toch niet hoort, of dat je het juist wel hoort. Ook als je in die andere werkelijkheid verkeerde, waar je blijkbaar even vertoefde toen je in het bos was. Die ervaring zal anders zijn. Het zal totaal ontdaan zijn van schrik, schaduwen, angsten, Het is simpelweg iets dat klaar is, en dat op een. dus dat, dat klaar is, dat eh, beëindigd is. Een karma wat afgelopen is van een boom, als je dat zou kunnen zeggen, van een boom, en dat op een bepaald moment, op een moment van de eigen evolutie, de weg vrijmaakt voor, een, voor nieuwe vormen van leven. Een nieuwe boom, of wat dan ook. Ook dat is een constante verandering, maar dan in de natuur. De natuur is krachtiger en machtiger dan wij mensen ons kunnen voorstellen. Daar is geen pauze in, geen oponthoud. En de natuur zal het altijd winnen zal ik maar zeggen, van de bemoeien van mensen. Omdat de natuur zijn eigen plan trekt, zijn eigen weg gaat. En als iets niet meer aanwezig lijkt te zijn op de aarde, dan zal er iets anders de plaats innemen. De natuur vindt het ook niet zielig, dat iets een einde heeft er komt altijd iets anders dat is ook verandering dat wil niet zeggen dat wij mensen maar op los kunnen leven in onze natuur we dienen daar zorgvuldig mee om te gaan en trouwens niets is verloren alles is er nog in de werkelijke werkelijkheid. En dan zeg je, is het, en stel je voor dat je bent, dan is er geen duidelijke richting of doel meer. Ik snap zijn of ben nog niet goed. Ik ga hier graag op in. Ja, stel je voor dat je bent dan juist is er een duidelijke richting en doel. Maar laat me je zeggen, dat een mens nooit klaar is met het begrijpen en met het inzichten opdoen. Altijd komt er meer bij. Wij denken dus dat we soms klaar zijn, of dat er hierna niks meer kan zijn. Maar omdat je niet weet hoe het eruit ziet, Hierna denk je dat het niet bestaat, en denk je dat je nu in deze werkelijkheid klaar bent. Maar het is niet waar, want altijd komt er meer bij. Dus laat me je zeggen: je bent eigenlijk nooit klaar, we beginnen pas wij mensen beginnen pas in dit universum, in de kosmos dus het begrijpen van inzichten die niet zichtbaar zijn het begrijpen van de liefde het begrijpen het geluid van een vallende boom het geluid van klappende handen het begrijpen van ik ben maar het werkelijke begin is binnen in het innerlijk terecht te zijn gekomen. Daar is het werkelijk begin. Als je daar terecht in komt, daarin terecht komt, dan kom je in dat innerlijke van jezelf. Dat is een begin voor nog veel grotere inzichten. Zodat de mens werkelijk kan zeggen vanuit het Innerlijk te leven, vanuit die liefde te leven, vanuit de eigen ziel te leven, wat allemaal overigens hetzelfde is. Het grote geheim, het grote geheim ligt, ligt erin dat, dat we het zelf zijn, de God. We zijn het zelf. Je bent het zelf en dat is wie jij werkelijk bent. Als je weet waartoe je in staat bent, als je je dit realiseert, als je je ogen sluit en je hebt je ontdaan van alle arrogantie, van alle ego, van alle illusies en je realiseert je wie je werkelijk bent, dan kun je alles. Dan kun je in een paar seconden van je eigen gedachtenkracht aan de andere kant van de wereld zijn. Dan ben je in staat om inzicht te hebben in alle vraagstukken waar je nu nieuwsgierig naar bent. Het grote geheim ligt dus in hetzelfde, in het zijn van de God die je zelf bent. In jijzelf en dat wat je werkelijk bent. Dus, dus niet wat je denkt te zijn, dus waar je wellicht nu nog in zit, of waar je al bijna uit bent, met de illusies van de aarde en soms de maskers op, maar werkelijk vanuit dat innerlijk met een open leven. Dus niet overleven, maar werkelijk leven. Ja, dan zijn inderdaad de antwoorden beschikbaar. En dan heb ik ook meteen je vraag beantwoord, dat het, je, eh, dat het, leven, dat het minder zin lijkt te geven dat je, dat je klaar bent in je leven. Je bent dus nooit, je bent dus nooit klaar. Het begint pas als je weet wie je bent. Dus, nogmaals, dus niet wie je denkt te zijn, maar wie je werkelijk bent. Als jij weet wie je werkelijk bent, dan weet je dat je tot nu toe in een andere vorm hebt geleefd. Maar, ik zei daarnet al, dat dan alle antwoorden beschikbaar zijn. Alles zal tot je komen. Als je daar nieuwsgierigheid naar hebt, als je het allemaal wilt weten, dan kun je daar komen, als je dat wilt. Maar het gekke is namelijk, dan hoef je dat niet meer, omdat je weet dat je eens in de leven die kennis allemaal hebt opgedaan. En je voelt je ook in het midden van dat grote wiel van al die levens die je gehad hebt. En omdat je in het midden zit, ben je ook in staat om bij die levens te komen. Maar, maar toch ook soms is het zo dat een mens op bepaalde vragen geen antwoord krijgt. Soms krijgt een mens een antwoord waarvan hij denkt dat dat de hele waarheid is. Maar de mens is misschien wellicht niet toe aan de werkelijke waarheid. Ik wil dan niet zeggen dat hij niet de waarheid gepresenteerd krijgt, of dat hij een deel krijgt, maar hij krijgt dat deel wat voor hem begrijpbaar is en een stukje meer. Maar het is ook zo dat als de vraag gesteld wordt, de mens het antwoord al in zich weet. Anders was die vraag niet gesteld. Maar er valt nog wat te zeggen over het stellen van vragen aan het universum. Het is zo, dat als je vragen stelt aan het universum, de God die jezelf, je, het, je altijd antwoord zal krijgen. Soms is dat antwoord, wat ik net al zei, iets wat eh, afwijzend of op een andere vorm, maar je, je, je bent zo nieuwsgierig en je wilt het toch weten. Dan is het zo, dat die nieuwsgierigheid de overhand krijgt. En ook nieuwsgierigheid is een illusie. En die nieuwsgierigheid dien je eerst in jezelf te verwerken en daarvan los te komen. Dan pas ben je in staat om nieuwe vragen, nieuwe antwoorden te ontvangen. Dan begrijp je ze ook beter. Maar als je ze driemaal maal gesteld hebt en je wilt koetkoet antwoord hebben van het universum, en je eist het als het ware omdat je nieuwsgierig bent en je vindt dat je dat nu wel, wel mag hebben. Weet dan, dat wat je hoort, altijd de verantwoordelijk is, verantwoordelijkheid is van jou, hoe je ermee omgaat. Want die mens heeft zijn eigen nieuwsgierigheid niet meer onder controle. Dus een mens kan ook te veel weten en er geen weg mee weten. Zal het verkeerd doorgeven en anderen daarmee wellicht kwaad doen, zonder dat hij zich dat bewust is, zonder dat hij dat weet. Er kan arrogantie in zitten: dat hij het dan beter weet dan de ander, en dat hij een, een, een, een, een geheim heeft, nou, waar de ander nog geen kaas van heeft gegeten. Zo zie je dat het heel veel uitmaakt hoe het bewustzijn van iemand is, en dat het werkelijk voor jezelf belangrijk is, een noodzaak is om. Rustig af te wachten tot de antwoorden van zelf komen op het moment dat het voor jou tijd is om de dingen te weten, om die dingen tot je te nemen. Want op dat moment ben je klaar. Op dat moment ben je in staat om nieuwe informatie op te doen. Het is toch geweldig dat het in de natuur, in het universum, God, de energie... De omnicreativiteit, noem het zoals je wilt. Dat dat het allemaal in de gaten heeft. Dat jij altijd op het juiste moment de juiste informatie tot je krijgt. En altijd voor jou het beste moment. Dat was niet gisteren, <kijkt> dat is niet morgen. Dat is dus nu. Kun je daar vertrouwen in hebben? Dat geldt trouwens ook voor alles wat jou toekomt, wat je nodig hebt. Zo kan ik wel wat over mezelf zeggen. Eh, ook ik heb ooit eens verschillende jaren... Moeten, hè, dat zal ik dan tussen aanhalingsteken zeggen, moeten wachten op bepaalde vragen. Ik zocht me wild joh, naar, naar het antwoord. En ik had toch een behoorlijke collectie, esoterische boeken. En ik, en ik ging werkelijk als een donne aan het zoeken. Maar ik kon het nooit vinden. En ik dacht, hoe kan het nou? Het moet toch wel ergens staan. Dit vraag ik en ik kan het niet vinden. Hoe kan het nou? Ik vroeg het anderen. Die wisten het ook niet. Maar op een bepaald moment in mijn leven heb ik dat losgelaten. Ik dacht, ja, ik krijg het ook als vanzelf, niet als vanzelf, maar ik krijg het ook vanzelf naar me toe. En ik kan dat ook accepteren. Ik begrijp dat het op die manier werkt. Ik begreep... Dat het antwoord er al lang was en dat het antwoord vanzelf naar mij toe zou komen op het moment dat ik alles daarvan begreep, dus ook de, de nieuwsgierigheid, het, het, het, als een dolle zitten zoeken, toch maar graag het antwoord willen weten. En toen ineens steeds maar weer kreeg ik het van zoveel kanten te horen. En zelfs in diverse boeken, toch ook in mijn bezit. Ik had er gewoon overheen gelezen. Is dat niet gek? Eigenaardig, hè? Nou, ik wil wel even zeggen waar het over gaat, maar dat is een emotie die er eigenlijk niet toe doet, maar ik wil het best wel even zo snel zeggen. Het ging over het geluid dat je in jezelf hoort. Ik kon het maar niet vinden. En ik bleek het gewoon in boeken in mijn eigen, in mijn eigen bezit te hebben. En ik kwam het, daarna kwam ik het steeds maar weer tegen. Ja, en nu weet, ik, nu weet ik het inmiddels. En heb het eerst in mijzelf begrepen. En toen kreeg ik de antwoorden overal vandaan. Zo werkt het universum. Als een mens de rust kan opbrengen en het, het geduld, vooral het geduld, kan opbrengen om zorgvuldig met zijn vragen om te gaan. Want antwoord krijg je altijd. Altijd. Op het juiste moment. En daar heb ik altijd een volslagen vertrouwen in gehad. Ja, de vragen die jezelf opgesloten liggen en waar je op dit moment althans niet bij kan. Overigens, ik kan dat natuurlijk niet zomaar zeggen, maar toch ook weer wel. Want ieder mens is in staat te doen wat ik ook doe. Er is helemaal niets moeilijks aan toch is dat het meest moeilijke en tegelijk het meest eenvoudige het moeilijkste omdat het een proces is dat zich, binnen, dat zich binnen in jou bevindt een denkproces waar je door je eigen illusies heen moet de illusies van het wellicht niet willen geloven vasthouden aan andere zekerheden die voor jou zekerheden zijn maar voor mij niet het eenvoudige, omdat ik daar ook doorheen gegaan ben en weet hoe het werkt en hoe je daar kunt komen. Om eenvoudig, omdat ik gewoon de beslissing neem daarheen te gaan. Je schrijft, en ik plak het er maar weer even ik zeg het er maar weer even bij. Het geeft overigens welzin in je bestaan om te geloven in een ziel, god, zielreïncarnatie of iets van die strekking. Je kunt je denk ik niet voorstellen dat het na dit leven gewoon gedaan is, schrijf je, dat je als een kaars uitdooft. Oh nee, is mijn antwoord, je hoeft daarin niet te geloven. Niemand dwingt je dat te geloven. Je weet het, je gelooft het of je gelooft het niet. Maar ik zeg je, als jij denkt dat er niets meer is, dan is er ook niets meer. Totdat je wakker wordt, daar dus, hè? in die astrale wereld, dat je daar wakker wordt, na geruime tijd, en misschien wel gestommel naast je hoort, en ineens mensen herkent, die allang dood zijn. Misschien kom je dan tot het bewustzijn, dat je gewoon verder leeft, Je schrikt je wellicht dood. En je kunt je misschien niet voorstellen. dat je nu in een andere wereld bent. Zielen die eerder overgegaan waren. laten zich aan je zien. in de gedaante die ze op aarde hadden, anders zou jij hen niet herkennen. Dus ook. Jij, als je overgegaan bent, kun je in je herinnering je lichaam hebben en dan heb je je lichaam ook in je denken. Maar op een bepaald moment in je nieuwe leven, in je nieuwe evolutie, in je evolutie dus, in je nieuwe leven, besef je waar je bent. En dat je, lichaam, dat, je dat lichaam helemaal niet nodig hebt. En dat je gewoon met de kracht van je gedachten overal heen kunt gaan. Dat kan allemaal in die astrale wereld. Maar wist je dat je dat hier op aarde ook kunt? Hoe meer licht je uitstraalt, hoe hoger je trilling wordt, hoe minder je de vorm van de lichaam nodig hebt. Je zult lichter worden, meer licht uitstralen en niet meer als vorm zichtbaar zijn maar je wel aan anderen van de aarde laten zien, alsof je nog een lichaam hebt. Trouwens, ook aan de zielen die aan je verwant zijn en die net aankomen. Overigens een wereld, of zoals velen het noemen, die namaals, die ook in deze wereld ligt. Het een zit vast aan het ander. Je kunt het ook vergelijken met het ying en het yang. Het een kan niet zonder het ander. Je hebt het een nodig om het ander te, her te erkennen. De duisternis heb je nodig om het licht te ervaren. Zonder nacht, geen nacht, geen dag. Zonder leven op aarde, geen leven in de werkelijke werkelijkheid. Dus ik kan me best voorstellen dat het voor sommige mensen gewoon gedaan is. Dat is waar ze heilig in geloven. En wat dan ook zal gebeuren. Totdat. Maar het geheim van de aarde is dat het leven doorgaat. Dat de mens niet doodgaat. Dat het leven niet stopt na de dood. En dat de mens, de ziel, gewoon doorleeft. Je denkt, dus je bestaat. Je denkt altijd. Altijd denk je. Maar ik geloof niet in de reïncarnatie. Ik weet het zeker. Het is er. Hoe komt het? Simpelweg. Omdat ik tot die mens behoor die daar geweest is. Die gevoeld heeft wat het andere leven inhoudt, gevoeld heeft dat er niets anders bestaat dan de liefde, dat gevoel wat ik liefde zal noemen: liefde met een hoofdletter. Er ligt zelfs niets tussen, geen afstand, niets alles kun je samenvoegen tot bijna niets alles is in elkaar en met alles verbonden alles is al Wij mensen ervaren de dingen met grote afstanden, maar ze zijn er niet in de werkelijkheid. Want afstanden kunnen nooit hetzelfde zijn als de liefde en alleen liefde bestaat. Al het andere is illusie. Dat juist is het leven op aarde. De illusie die je van je af kunt halen. De illusie van het ego. De illusie van het masker. Het gaat om geheel andere dingen. Het gaat om de werkelijke liefde. En het begrijpen van het leven daarin. Maar woorden schieten altijd tekort om dit uit te leggen. Een gevoel kan zich niet in woorden vangen. Hoe kan ik de beelden die in mij opkomen in woorden omzetten? Het is een gevoel dat zo'n liefde uitstraalt en geeft en is en nu al meer dan 123 lezingen en een groot aantal lezingen hier thuis bij mij ze zijn niet genoeg om aan te geven wat het is ja dat gevoel lijkt te maken hebben met wat je uitlegt als de energie 0 nul, 0 punt dus maar je je bent er en je voelt jezelf opgenomen in die liefde. Je bent het zelf en je hebt je eigen denkvermogen en je voelt je één met die liefde. Je bent het zelf. Je voelt die goddelijke liefde en je bent het zelf. Je voelt je één daarin. Ik denk dat dat het grote geheim van de mensheid is wat ons mensen zo'n 2000 jaar lang is onthouden. Anderen zouden het wel voor ons bedenken en voor ons gaan geloven, maar geloven is fatalistisch. Mijn gevoel zegt dat zeker weten iets geheel anders is, en daar, daar voel ik mij goed bij. En wat dat betreft... Kan ik je ook zeggen dat ik van mijzelf, nu ik hier weer ben, mijn denken niets ben, maar dat het denken dat uit de ziel komt, vanuit het leven nu komt, het denken, dat denken is dat goddelijke, dat is, dat is dat goddelijke is. Eeuwigheidsdenken dat in je ziel naar buiten komt, dat is wat je bent. Dat zijn de woorden die dan uitgesproken worden. Het moment nu, ja, het uitdijende nu, het nu is. Altijd en is altijd aan verandering onderhevig. Dus het moment nu zal nooit hetzelfde moment nu zijn van pakweg tien jaar geleden of over tien jaar. Wij mensen hebben pas de laatste tweehonderd jaar ons leven in tijden neergezet, om de boel hanteerbaar te maken. Maar dat laatste heeft te maken met het andere denken, het denken vanuit de hersenen en niet meer het denken vanuit het gevoel. De mensen van toen hadden nooit met de tijd te maken, en in sommige talen bestaat er ook geen verleden en geen toekomst. Er is altijd het moment nu. Veel zogenaamde, zogenaamde primitieve volken kennen dit ook. En meten de tijd slechts aan de stand van de planeten maar niet op de wijze waarop wij, wij mensen het in onze tijden doen. Zij doen het met hun gevoel en met het zich verbinden met de planeten, wat overigens gemakkelijker is dan je wellicht zou denken. Hè? Het is slechts een verbinden met, is opgaan in. Als de weg vrij is naar je ziel, naar de God in jou, naar jouzelf, dan is het eenvoudig, dan kun je dat ook. die dat ik nog een stukje vergeten ben over het verdwijnen. Ja, alles klopt. Alles is trilling. En hoger het bewustzijn, hoe hoger de trilling. Als die trilling zo is, dat een heel volk je deel van uitmaakt, kan dat hele volk in het niets, in het zogenaamde niets, opgaan. Er zal voor mensen met een lager bewustzijn, dus met een lagere trilling, niet meer te zien zijn. Ja, en je schrijft over die mens die in een vorig leven een kampbeul geweest, geweest lijkt te zijn. Tja, regressietherapie, geestverruimende middelen. Alles heeft met bewustzijn te maken. Hoe is de regressietherapeut? Welk bewustzijn heeft hij of zij? Welk bewustzijn heb je zelf? En hetzelfde geldt voor geestverruimende middelen. Het gevaar, als ik dit nou, toch wel als zorgelijke woord mag gebruiken is dat uit zo'n sessie negatieve herinneringen naar boven gehaald kunnen worden. En herinnerd worden in dit leven. Dus in het leven dus van, van die man die dus kampel uh, bleek te zijn, of misschien wel was of niet was, of wat dan ook. Maar herinnerd wordt in dit leven. Dus het leven dat nu geleefd wordt. Je kunt erover nadenken dat die mensen dan nog een probleem bij, probleem bij heeft. Dat hij nu weet wie hij vroeger in een ander le leven geweest is, met alle schuldgevoelens en schuldcomplexen daarbij. En nou, ziet het daar nog maar eens makkelijk van los te komen. En datzelfde geldt voor geestgeruimende middelen. In sommige primitieve volkeren worden deze middelen één keer per jaar gebruikt voor bepaalde omstandigheden. En dat kan bijvoorbeeld als een initiatie dienen, als een inwijding dienen. Dan wordt er zorgvuldig mee omgegaan. Maar wat weten wij nu in deze wereld, dus de mensen die nu leven, wat weten we er nog van? Wij mensen, nou ik heb dat niet over mezelf, maar ik verbind me met alle mensen, daarom zeg ik het woord we, we gebruiken maar en letten totaal niet op onze zielentoestand. We doen maar en consumeren dit soort dingen dat het een lieve lust is en komen ineens tot het besef dat we daar niet meer los van kunnen komen. Toch ook weer hier, zo duidelijk als wat, het heeft met allemaal met bewustzijn te maken. Kun je het geduld opbrengen om rustig op het moment te wachten dat je klaar bent, als het ware, om het werkelijke antwoord te ontvangen en het niet met drugs te doen? Ja, dat, dat zeg ik dan niet per se tegen de brievenschrijvers, maar gewoon in het algemeen. Of komt het ongeduld om de hoek kijken en de nieuwsgierigheid? Ja, zo zie je hè, dat alles werkelijk met bewustzijn te maken heeft. Ja, je kunt zeggen dat het menselijke geheugen uitermate onbetrouwbaar is. Maar kijk eens wat de geheugen, hè, dat, dat schrijft de brieven schrijven, dat het menselijke geheugen uitermate onbetrouwbaar is. Kijk, kijk eens wat, het, wat de geheugen nu werkelijk is. Alles wat jij je voorstelt, dus visualiseert, is werkelijk, werkelijk werkelijkheid. Alles wat je wilt en visualiseert, wordt werkelijkheid. Alles wat je visualiseert in het denken, dat je naar het verleden richt, lijkt jouw waarheid. Ook al zeggen anderen om je heen dat het niet zo is. Jij weet het absoluut zeker, want je ziet het voor je. En jij, altijd natuurlijk in algemene zin, hè? Ja, inderdaad. Net als het bovenstaande kun je om, kun je, je omgeving ook naar je hand zetten. Mensen zijn tot enorme daden in staat, positief maar ook negatief. Als mensen dit eens wisten, ze kunnen wonderen verrichten, ze kunnen samen, werkelijk samen, met één gedachte bergen verzetten, dan kun je als je problemen hebt, niet meer anders dan op, het, op de enige juiste wijze te doen die, die, die tot je beschikking staat, Een wijze die met je eigen bewustzijn te maken heeft. En dat blijkt dan ook de enige wijze, de enige juiste wijze te zijn. Dat weet je dan niet, maar je kunt niet anders. En later als je terugkijkt, zie je het wonder als het ware. Het wonder omdat je bijna niet kunt geloven dat je het allemaal zelf zo goed hebt kunnen doen. Ooit heb ik hier eens een keer een lezing over uitgesproken, maar ik heb daar een kortere korte column van gemaakt en die kun je lezen in de spiritueel magazine online.com met als titel macht ja, ook even terugkeren op de zin van het leven, ja, inderdaad naar binnen maar zoals je al eerder zoals je al eerder ehm Gezegd hebt in je mail, de weg dient vrij te zijn naar je eigen ziel, naar je eigen God. Dus naar de energie die jij bent en waar je mee in verbinding staat met alles. Nou, dat zeg ik dus even niet helemaal juist. Dat heb jij niet gezegd, maar ik heb je dat in een antwoord eh, gegeven. De weg dient vrij te zijn, hè? Die, je, die je naar je eigen innerlijke ziel maakt, door je eigen rommel op te ruimen. Dus naar de energie, de energie die jij bent, waar je mee in verbinding staat met alles. Dan ben je in staat om in de dingen te komen en te voelen wat de betekenis is. En hoe maak je de weg vrij? Ja, dat wordt altijd maar weer gevraagd. Hè? Hoe maak je die weg vrij? Hoe kom je daar? Hoe doe je dat? Nou, er is maar gewoon één antwoord op: zelfkennis. En er zijn natuurlijk tientallen wegen om, om, om, dat, om die zelfkennis op te doen. Daar ga je allemaal zelf over, dat moet je allemaal zelf weten. Maar in kort komt het allemaal neer op gewoon zelfkennis. Kennis van het zelf. Het beheersen van jezelf. De beheersing van je innerlijke zelf. Door de weg van zelfkennis op te gaan en alles te accepteren in je leven. De voor te gaan, hè? De tijd die een mens daar verneemt kan variëren van een paar seconden, die een eeuwigheid kunnen lijken, hè, tot enige uren of duizenden levens. De duizenden levens worden nu niet meer herinnerd, maar het leven dat nu geleefd wordt, heeft ook de ervaringen van duizenden levens in zich. En als er dingen zijn die niet begrepen en niet verwerkt zijn, zullen die gebeurtenissen ook in dit leven naar boven komen.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 En ik zeg absoluut nooit, ze zijn nooit de geestelijke leiders in de zin van wat onder geestelijke leiders op aarde wordt verstaan. Maar ze zijn wel degelijk geestelijke leiders, maar zonder eer, zonder enig vertoon. En wat de ik betreft, ze zullen het nooit krijgen. Ze zullen er nooit om vragen en ze zijn er ook niet naar op zoek. Ze werken in het verborgene en ze spreken zo hier en daar. En ze schrijven zo hier en daar. Voorbij. Ik denk dat ik zo wel een algeheel antwoord heb gegeven op, op de vragen. En, maar mocht er meer zijn, laat het maar weten. Er kan altijd weer een lezing uitgemaakt worden. Mag ik je in ieder geval bedanken voor het stellen van je vraag en je voor je vertrouwen in mij. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. En misschien mag ik nog ten overvloede zeggen dat al mijn lezingen te beluisteren zijn op het archief van mijn website yhra.nl en die zijn d i z lange i En je mag me altijd mailen met vragen. En indien mogelijk zal ik bij de chat aanwezig zijn op de avond dat deze lezing voor de eerste keer uitgezonden wordt, dus vanavond, de eerste keer. Dan zal ik er eventueel bij zijn, andere avond, avonden uiteraard niet. En misschien zou jouw vraag als leidraad zijn voor een volgende lezing. Lieve mensen, tot ziens. Dag.